Blackspeeds. Blackspeeds. Black Black Black Black Black oh. hey, van de per. We hebben Lang van de bus die niet in de zijn niet blijven zijn. Die buiten gaan opdrachten. En uh, ja, dat is een probleem ingeluk. Mijn uh -oh. uh -oh. de, de, yeah. de, de, de koning de koningen van de steeds begraven. De troon leidt de vrede, niks shit. Ik ben troon, niks shit. De koningen de koningen ja, de illusie. Better me want dit dan de need for speed, dan ben je de need for peace. Bring trends, net als Cubaanse refugees. Dus lekker voor mij, mijn heerschappijen, breng je oude heer erbij. Is zeker een eerder dan de gemiddelde spit En de niggeren liter van diepte op zijn De straat is gestreden Het pijn en leed van de bammeram Je ziet iedereen al lang vergeten Mijn paradijs, ja dat is het oost ik In het zon ik wat van de nog aan mijn hij heeft strijden, ze vichten Ze hebben kamers, goeie kruivers Maar ook slechter. Probeer mezelf te onderscheiden Tussen fakers en echt De maar waarop ik zat in zit. Die was jaren bezit En ook het wat naar Ja dat was een zware weg Ja een zware tak. Ja een zware tak. Vele banden maar breken En zagen het als leef vermaak ik met mijn koningrijk met de uiterste precisie De prijs wordt betaald en de straf is hoog Je bent de koning maar wordt door mijn port, guillotine omhoog. De me meer die is er weer zoals beloofd Je hoort ook de white door verwaard Niks spreeks uit de case op Dit zijn onze ondergrondse koninkrijken De hele wereld maar start naar onze koninkrijken kijken. de strijk, het leek de pijn Om in het ondergrondse koninkrijk Koning op de zijn zijn onze ondergrondse koningrijken. De hele wereld maar start naar onze kroning. Kijk, we kijken, de strijd leek de pijn. Om in het ondergrondse koningrijk koningen te zijn. Bel me, Bel me, Bel me, ondergrondse koningrijk. Ah. Je weet het, Bel me stel, bitch. Terug naar helemaal meer, maar meer. Flex, beats, sex, beats, sex.